Dames en heren, het is gezellig, het is feest, het is lachen. We graag wel met z'n allen een keertje flink uit de zak. We gaan bewegen. Opletten! De linker vijf naar voren, de rechter vijf naar voren. Voeten bij elkaar, borst vooruit, kont naar achter en tjoeke Schouder, voeten bij elkaar, borst vooruit, komst naar achter, door de knieën en draai je. Tjokke tjokke tjokke tjokke tjokke tjokke tjokke tjokke tjokke tjokke Opletten!